De minister zegt dat zijn land zich sterk heeft gemoderniseerd, maar dat de vooroordelen blijven. Turkije begon in 2005 toetredingsonderhandelingen met de EU, maar die zitten al jaren in een impasse. Onder meer Duitsland en Frankrijk voelen er weinig voor een land met 76 miljoen moslims lid te laten worden. De populariteit van een eu lidmaatschap is onder de Turkse bevolking sterk afgenomen. Minder dan de helft van de Turken is er nog voorstander van. Vanochtend is weer geschoten in het winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... waar gewapende aanvallers een onbekend aantal mensen in gijzeling houden. Buitenlandse journalisten zeggen dat er na de schotenwisseling vanmorgen... twee gewonde militairen naar buiten zijn gedragen. Gisteravond meldde de president van Kenia dat er 39 doden waren gevallen en 150 gewonden. De islamitische terreurbeweging al Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In Duitsland zijn om acht uur de stembureaus opengegaan voor de parlementsverkiezingen. Zo'n 62 miljoen mensen kunnen stemmen voor de nieuwe bondsdag. De CDU-CSU van bondskanselier Angela Merkel blijft vrijwel zeker de grootste partij. Maar het is nog onduidelijk of ze kan doorregeren met de liberale FDP. En Barcelona heeft voor het eerst in jaren minder balbezit gehad... dan de tegenstander. Dat gebeurde gisteravond in de uitwedstrijd tegen Rayo Vallecano. De laatste keer dat de Catalaanse ploeg niet vaker aan de bal was... was vijf en half jaar geleden tegen Real Madrid. Voor de uitslag maakte het gisteravond overigens niets uit. Barcelona won met 4-0. Het weer. Vooral aan de kust mist en laag hangende bewolking... in het binnenland regelmatig zon... Temperaturen aan de kust een graad of 16. Bij zon kan het 22 graden worden. Dit was het NOS Journaal. In spot net heel bijzondere natuur met z'n verrekijker. Met een verrekijker naar de, Er zit een vlieg op ons. Wow. Het is heel erg stil buiten. We hebben alleen maar die, die vijf... Nee, het, zijn er, ja, het waren er net iets meer. Die houtduiven. Ja, er zit er één ja. in een holletje. En die zit een beetje naar ons te kijken. Ja? Ja, hij zit naar binnen te kijken. En je ziet hem denken van... Kon ik maar zien wat ze zeiden. En Gewoon. horen wat ze zeiden. Maar nee, dat ja, en verder is er helemaal niets te zien. Onze vaste buizert uh, uh, zit niet op zijn tak. Het is een hele kalme, rustige, rustige ochtend. Goed. We gaan het hebben over Fout Hout, een duik in de Noordzee. De strijd om de Noordpool. Nou, welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Kuh. Kopje koffie, dat is ook wel lekker op de zondagmorgen om een beetje mee wakker te worden. Nou drinken wij hier uh, donkerbruine vermoedelijk vertreed, fijne maling van de supermarkt. Uh, maar je hebt natuurlijk ook veel chicere varianten koffie. En een van de duurste koffies ter wereld is ja, letterlijk poepjik: kopi luwak oftewel civet koffie. De bonen van die koffie worden gemaakt van koffiebessen, die worden gegeten door de Aziatische civetkat. Het beestje verteert de bessen niet helemaal, maar poept ze weer uit... en de bewerkte bonen schijnen een unieke smaak te geven. Maar omdat je dus in de plantages op zoek moet naar de drollen van de civetkatten... Die civetkatten doen het doorgaans niet op de kattenbak... is de koffie extreem duur. Voor 250 gram betaal je al gauw 50 euro. Ja, alsnog kat in het bakkie, zou je denken? Ja, toch kun je aan het drinken van luwak tegenwoordig... een flinke kater overhouden, want ieder natuurlijk toeval... wordt door de mens met enthousiasme uitgebuit. Desnoods ten koste van natuur. Uh, ja, kijk maar naar de veeindustrie. En dus hebben slimme boeren de civetkatten in hokjes gestopt... om ze vol te proppen met koffiebessen... en zo makkelijk de zogenaamd exclusieve koffiesoort... op grote schaal te produceren. En dus zou er eigenlijk een Max Havelaar-keurmerk... voor civetkoffie moeten komen... Met scharrel-civetkatten en in het wild uitgepoepte bessen voor koffie zonder bittere nasmaak. uit de nursery suite van de Engelse componist Sir Edward Elgar... uitgevoerd door de New Zealand Symphony Orchestra. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Op dit moment wemelt het van de rouwvliegen in Nederland. Meestal vliegen ze rond mei en augustus, maar dit jaar is de piek verschoven. Waarschijnlijk vanwege het, daar is hij weer, koude voorjaar. De rouwvliegen is eigenlijk een soort mug... In Nederland komen verschillende soorten voor, zoals de, zoals de Maartse rouwvlieg en de gewone rouwvlieg. Ze zijn te vinden in de tuinen en op overrijp fruit. Meer vliegen op de Venolijn 035-6711-338. Een uh, kleine samenvatting van de meldingen van deze week. Veren uit Heerlen, een beetje druilerige woensdagmiddag, zagen we boven een bosje op de Kunderberg tijdens een wandeling tientallen boerenzwaluwen. Hallo, dit is Jacqueline Noortman, Amsterdam, Buitenveldert. Onze druiven, de glorie van Boskoop, zijn volgt dit jaar. Vrijdag hebben we al de eerste dikke mooie trossen geoogst. Vorig jaar pas half oktober en in november de laatste. Ze zijn nu al lekker en dat ontdekte ook de wespen... die er voor het eerst dat we ze hebben massaal op af zijn gekomen. Hans Gartner uit Nes. Ik werd gewekt vanmorgen om tien over half zeven door een zingende merel... En dan moet ik altijd een beetje lachen, want ik heb een grote vlierstruik in de tuin. En dan denk ik, hij heeft er natuurlijk aan het snuffelen geweest. En nou ja, ik word er wel een beetje blij van, want hij heeft in ieder geval een goede dronk. Jeanette hebt Essen uit Koekangen. Die klim op, bloeit hier rijkelijk. Maar het allerleukste wat ik zag was dat de drie grauwe vliegenvangers zich te goed deden aan alle insecten die op die bloeiende klimop afkwamen. Nou, het waren blijkbaar grauwe vliegenvangers die op trek zijn naar uh, zonniger oorden. is van de Kolk, onderweg naar de IVN-tuin in Reden. Op de relatief warme grond viel de afgelopen week veel regen. De paddenstoelen schieten nu de grond uit. Zoals de prachtige grote sponswammen die je aan de voet van naalbomen vindt. Ik zag een hele grote, grote sponswam met een doorsnee van 55 centimeter. Aaf uit Leiden. Een dag na de uitzending over de stadsnatuur in de grachten kwam ik beneden en ik hoorde in de vijver een bruine kikker kwaken. Pink van der Erven, ik liep vandaag met de honden terug naar huis... en in de berm langs de kant van de weg zag ik ineens iets behoorlijk langs groens kronkelen. En het is een toch wel vrij zeldzame liguster pijlstaartrups. Fibonacci. woensdag zag ik om tien uur nog een later geerswaluw. tussen vooragerende huisvaluwen boven IJsseloog in het Ketelmeer... Nou, het is wel bijzonder als je dat gierswaleergeluid nu nog hoort. Ja. Dat is wel te gek. En we hoorden ook afverkade vanuit de Leidse grachten. Afgelopen dinsdag zagen we daar in Vroegwals TV. Lekker snorkelen in de grachten. Um, blijft u bellen op de, met de met lijn 035 035-6711-338... Sinds 1 maart van dit jaar is het in de hele Europese Unie verboden om illegaal gekapt hout te importeren of te verwerken. Maar de praktijk is weerbarstig. Dat blijkt onder meer uit een onderzoek van Greenpeace. De milieuorganisatie ging bij verschillende winkelketens op bezoek om te kijken of er nog illegaal hout wordt gebruikt... en of de herkomst van het hout überhaupt bekend is. De resultaten van dat onderzoek zijn ontluisterend... Dat merkt onze verslaggever Rob Buiten ook tijdens een rondje hout shoppen met Danielle van Ooyen van Greenpeace in bijvoorbeeld de xenos in. wat is the name, houten. We kijken, ja, ik ben op zoek naar fotolijstjes, bijvoorbeeld, en meubeltjes. Want dat zijn producten die onder nieuwe wetgeving vallen. Dit soort dingen ja, ook al. Een klein kistje met handvat. Kost geen rol. 1,99. Ja. En. Heel Maid, duidelijk te zien. Made in China. Ja, en daar uh, zit het probleem voor Xenos. Want uh, alle producten uit China is het heel lastig van om de herkomst te bepalen. En het is heel lastig om de legaliteit te bepalen. China is de grootste importeur en exporteur van de illegaal hout ter wereld. Dus Xenos heeft hier echt een probleem mee. Dus dan weet je eigenlijk meteen al dat dit uh, nou ja, bijna geen zuivere koffie kan zijn. Het is heel lastig om, om hiervan de legaliteit erachter te halen. Uh, Xenos zegt dat ze wel een systeem hebben om dat goed te controleren. Maar ik heb er nog heel veel vragen over. Dus we zijn echt in gesprek met Xenos om dat verder uh, uit te zoeken. Maar dan heb je het, uh, neem ik aan, over het hoofdkantoor. Niet over mensen die hier in de winkel staan. Die hebben waarschijnlijk ook geen flauw idee. Uh... Absoluut. We spreken met maar... Bokkel Holding, het moederbedrijf van Xenos. En kijken hoe hun systemen in elkaar zitten. En ze geven ook aan dat ze echt nog op zoek zijn naar verbeteringen voor hun eigen systeem. Om de legaliteit van deze, dit soort producten. De maar als dit, dit kistje nou niet made in China was geweest, maar made in Nederland... Had er dan ook gewoon een stempeltje FSC op kunnen staan, op zo'n zo lullig kistje? Nou, absoluut. Op alle producten van hout kan een stempel FSC staan... als het uit echt een duurzaam beheerd bos van FSC komt. Ook uit China, ook uit Nederland. Maar ja, oké. Okay. Dus niet alleen ja, die grote pakken met planken in de bouwsupermarkt... Uh, maar ook dit soort kleine dingetjes? Uh... Nee, het is inderdaad heel belangrijk dat uh, blokkenholding Holding... Uh, veel meer ook echt duurzaam geproduceerd hout gaat uh, inkopen. Want uh, wat we altijd zeggen is... is uh, legaal hout is maar legaal, dat is volgens de wetgeving. Maar duurzaam hout is echt dat extra stapje dat je ook echt de biodiversiteit gaat beschermen... ...de mensen een, een goed leven geeft in je bossen. En daar staat FSC voor. Dat is wat FSC behelft. Dus kijk kijken of er, er verderop in de winkel misschien nog wel iets uh, te vinden is met een stempeltje. Fotolijsten. Ik ja. pak meteen naar de donkere, want dat is vaak tropisch uh, hout. Maar dit ziet eruit als gebruikt hout. Wel weer made in China. Dus weer dezelfde problemen als die we bij het kistje zagen. Zullen we ons gewoon maar vragen bij de kassière of ze weten of er iets van FSC-kwaliteit in de winkel staat? Dat is een hele goede vraag, ja. ja. We. Mag ik even wat vragen? Weet jij of jullie FSC-houtproducten in de winkel hebben? FSC. FSC. Nee, dus duurzaam hout. En wordt daar ooit wel eens naar gevraagd? Nee, nee. Nee? Je weet wel wat het is, of niet? Ja, maar niet. Ja. Maar niet. Maar dat heb je sowieso niet. Nee. Nee. Het leeft uh, blijkbaar niet. Nee, ik denk dat de mensen die hier in de winkel staan, uh, ze zegt dat ze weet wat het is, het ze zeehout. Maar verder weet ze niets over de herkomst en of het hout wat hier dan ligt legaal is of illegaal. Dus uh, dat is uh, echt een blokkenholding om dat uh, goed te gaan regelen en ook de medewerkers goed te informeren. Precies, om dat hun personeel ook uh, duidelijk te maken. Uh... Ja. Want wat we vaak zagen tijdens ons onderzoek is dat je in de winkels verkeerde informatie krijgt over de duurzaamheid van het hout. En om dat proberen op te lossen hebben we al dit soort vestigingen, hebben we flyers gestuurd met informatie over wat FSC is en wat duurzaam hout is. Zodat zij uh, hun klanten ook goed kunnen informeren. Als een klant niet goed geïnformeerd is, kan ook geen beurs de keus maken. Dus het is heel belangrijk dat medewerkers weten wat duurzaam hout is en het goed kunnen vertellen. In jullie onderzoek hebben jullie ook heel specifiek naar vloerenwinkels gekeken. Zullen we daar ook eens eventje van uh, gaan uh, bekijken? Ja. Hoi, goeiedag. We zijn even aan het kijken in hoeverre vloerenbedrijven FSC of andere keurmerken hout verkopen. Oké, okay. um, nou wij, wij werken eigenlijk voornamelijk met Europees hout, dus daar heb je dat fsc, FSC keurmerk eigenlijk niet nodig. Europees hout heb je dat niet nodig? Nee. Oké. Okay. Nee, in Europa is gewoon de, de, het recht van als er een boom gekapt wordt, dan moet er weer een boom voor in de plek worden gezet. Ja, ja. Het FSC, dat is meer voor hout dat uit het buitenland komt. Dus bijvoorbeeld uh, Amerika en dat soort dingen. Want uh, jullie hebben helemaal geen, geen keurmerken op hout? Uh... Nee, eigenlijk niet. nee. nee. Mag ik even rondkijken? Ja, tuurlijk. Ja, dankjewel. je ja, wel. Zijn vragen hebben we ja. Ja. Okay, Zag jij al iets? Uh... Ja, merbouw, ja, uit Indonesië. Ja, hier, merbouw, onbehandeld, massief. 95 euro de meter. Ja. Ja, Merbau komt niet uit Europa in ieder geval. Nee, Merbau komt niet uit Europa. Merbau komt uit Indonesië en dan ook nog vaak uit, uit Papua. Dat deel van Indonesië waar ongelooflijk veel illegaal gekapt wordt. schattingen zijn dat 80% illegaal is. Dus als je dit hout zonder certificering in Europa haalt, ja, dan is het heel lastig om te voldoen aan een nieuwe illegaal houtwetgeving. Ja, dus dan kan je er bijna donder op zeggen dat dat, uh, dat ja. niet aan de, de, de huidige Europese wet uh, voldoet. Ja, zonder controleren door een onafhankelijke derde partij is dat niet te doen. Nee, maar de, de, we lopen nu even een, een rondje langs een, een warenhuis en een, een vloerenbedrijf uh, waar we niet meteen keurmerken zien. Uh, betekent dat dan ook meteen per definitie dat dat illegaal is onder de nieuwe Europese regels? Nee, het is niet verplicht om met een keurmerk op hout te werken. En wat bedrijven moeten doen is dat ze precies weten waar het hout vandaan komt. Dat ze weten wat het risico is op illegale kap. En als dat risico er is, moeten ze maatregelen nemen. En een van die maatregelen kan zijn dat je onafhankelijke certificering gebruikt, zoals FSC. Maar je kunt ook andere dingen doen, waardoor het ...al voldoet aan de nieuwe wetgeving. Dus niet uh, per se FSC, maar FSC is wel een manier om aan die wetgeving te voldoen. Dat is uh, de, de makkelijkste manier ook voor de consument om zeker te weten dat het goed zit. Nou, waar je heel erg voor moet uitkijken is, is een soort van uh, duurzaamheidsclaims. Dus, of medewerkers te, die tegen je zeggen van ach het zit wel goed uh, mevrouw, het is wel duurzaam. Of allerlei claims op het hout dat er een boom voor teruggeplant wordt of iets dergelijks. Dat is totale onzin. Het is, uh, het is wel mooi hout, dat wel. Zullen we wel even vragen dan? Jullie hebben ook merbouw, hè? Ja, dat, dat, dat is. Uh... Dat komt wel weer uit Amerika. Ja, uit ja. Zuid-Amerika, denk ik. Of, uh... Dat denk ik wel, ja. Dat zou ik moeten informeren waar dat precies vandaan komt. Ja, want, want daar weet je niks van, van de herkomst uh, waar dat... Nee, uh... dat weet ik niet. Stellen consumenten wel eens uh, überhaupt vragen over uh, FSC-keurmerk of of de herkomst van jullie hout? Nee, maar stel, stel dat ik bijvoorbeeld over dat merbouw dan uh, kritische vragen... Dan, dan moet ik bij je hoofdkantoor uh, misschien te achterhalen. Dan ga ik gewoon voor informeren en dan, dan gaan we kijken... Uh, het, ja, ja. dan uh, kunnen we misschien nog wel een keurmerk regelen of, of misschien ook niet. En uh, ja. dan is het gewoon jammer, dan verkopen we het niet. Nee. Zo simpel is het natuurlijk. Helder, dankjewel. <laughs> ja, graag gedaan. Okay. Ja. Hoi. Hoi. Nou, Daniel, dan staan we weer buiten. Een uh, illusiearmer, denk ik dan. Want, uh, ja, bedoel, je hoort hoe het gaat. Uh, Merbouw komt ineens uit Amerika. Als ik een keurwerk wil, dan regelen we wel wat. Zo wordt de consument dus blijkbaar voorgelicht over duurzaam hout. Ja, dit is echt typisch voor wat wij ook tegenkwamen in ons onderzoek. Consumenten worden onjuist voorgelicht over wat duurzaam hout is. Wat bij de vloeren op bedrijven in de schappen ligt, waar het vandaan komt. De mensen in die winkels hebben geen idee of willen het niet vertellen, in ieder geval. En dus kunnen consumenten gewoon geen goede keuze en geen keuze maken voor, duurzaam, voor echt duurzaam hout, want ze krijgen de informatie niet. Ja. Maar blijkbaar, ik eh, bedoel, deze jongen die zegt ook, die, die krijgt de vragen eigenlijk ook nooit. Nee, nee dat horen we ook wel vaker terug. Uh, bij bouwmarkten zie je dat mensen er wel vaker naar vragen. Maar uh, we horen van bedrijven ook dat ze eigenlijk van consumenten niet veel vragen krijgen over duurzaamheid. En dat is, uh, ja, dat is natuurlijk iets waar Greenpeace ook aan kan werken en waar FSC aan kan werken en de Nederlandse overheid. Om toch bij mensen in Nederland tussen de oren te krijgen dat als je hout koopt, dat je dan ook echt kiest voor het FSC-keurmerk. Want dan weet je zeker dat je uh, product niet heeft geleid tot ontbossing. Weet je zeker, dat je zeker niet meedoet aan de criminele handel in illegaal gekapt hout. En dat uh, mensen die in de bossen leven gewoon een goed leven hebben. Ja, het klinkt allemaal lekker. Hè? Aziatisch, hout uit, Aziatisch hout uit Amerika. Een keurmerk dat dan even wordt geregeld. Het is duidelijk dat er nog veel mis is in houtland. Greenpeace roept de voedsel- en warenautoriteit dan ook op... om de nieuwe Europese wet te handhaven. Meer informatie op onze website vroegevogels.vara.nl. Van een British sea songs van Engelse componist Sir Henry Wood hoorden we Jacks the Lad. <truhene> <truhene> Dit is het Voorgevogels nieuwsoverzicht. 30.000 hectare natuur komt erbij, tot 2027. Dat staat in het natuurakkoord dat staatssecretaris Sharon Dijksma... deze week samen met de provincies en een aantal natuurorganisaties heeft gepresenteerd. Het kabinet trekt 800 miljoen uit voor natuur de komende drie jaar... Dat is natuurlijk goed nieuws, alweer die 800 miljoen al bij het lenteakkoord was afgesproken. De grote bezuinigingen van Henk Bleker zijn deels teruggedraaid. Hierdoor zou er voor de komende jaren 200 miljoen per jaar beschikbaar zijn. Maar daar heeft het kabinet nou weer 100 miljoen van afgehaald. Vogelbescherming is erg teleurgesteld over deze bezuiniging op het natuurbeleid. Directeur Fred Wouters. Wij hadden gehoopt en hebben ook voor geijverd als Vogelbescherming dat die 200 miljoen die Sharon Dijksma op tafel had gekregen... om uh, dat bleker had wegbezuinigd om dat weer een beetje goed te maken. En uh, om dat nu ook buiten schot te houden. Omdat er destijds 70% bezuinigd is. En daar was dit een klein beetje een goedmaker voor, deze 200 miljoen. Dat wordt nu weer gehalveerd. En daarmee worden al die ambities weer naar voren geschoven. En dan maar hopen dat er in 2016 en 2017 nog wat geld is... om in die hele kabinetsperiode die 800 miljoen op tafel te krijgen. Wat ze maar het gaat slecht met de biodiversiteit. Hè? Het is alarmfase rood. dat nou ja, is een spijker op zijn kop. We zijn met Malta samen, het land in Europa... wat de laagste biodiversiteit heeft. En we hadden gehoopt met deze 200 miljoen daar weer een, uh, een beetje swing aan te geven. En dat wordt nu weer gehalveerd. Dus je, ja, je in, in, in de weg omhoog wordt die, knakt het uh, voor de helft weer af. En dat is er gewoon dood en doodzonder. Dat is het ene deel van het verhaal. Het andere deel van het verhaal is dat er natuurlijk wel een, uh, een strik gedaan is om een samenwerking om natuur weer op de kaart te zetten. Bleken had dat van de kaart weggehaald. En dat is weer vlot getrokken. En nou ja, dat is ook voor natuur en voor Nederland en voor vogels... Nou ja, allemaal op zichzelf heel goed. Maar we, we blijven knokken voor de rest van dat geld... wat nu uh, weer achtergehouden is. Energie. De inwoners van Bokstel, Haren en de Noordootspolder... kunnen opgelucht ademhalen. Want de proefboringen naar schaliegas gaan voorlopig niet door... Minister Kamp wil eerst uitzoeken waar de boringen het meest verantwoord uitgevoerd kunnen worden. En dat kan nog wel anderhalf jaar gaan duren. De bewindsman, de bewindsman komt hiermee tegemoet aan de felle protesten tegen schaliegas. Onderzoek in opdracht van Kamp zou hebben aangetoond dat schaliegas veilig gewonnen kan worden. Maar milieuorganisaties wijzen erop dat hiervoor enorme hoeveelheden water met chemicaliën nodig zijn. Milieudefensie roept de minister dan ook op om de vergunningen die aan boorbedrijven zijn verleend per direct in te trekken. De linkse partijen in de Kamer hopen dat van uitstel afstel komt. Het broeikaseffect. De walrussen zijn al op trek in Alaska en het Russische gedeelte van de Noordpool. En dat is slecht nieuws. Het heeft alles te maken met klimaatverandering. Dit blijkt het onderzoek van onder andere het Wereldnatuurfonds. Campagneleider Noordpool, Gert Pollet. Walrussen rusten uit op zeeijs vlakbij hun voedselgronden. En dat zeeijs dat smelt steeds verder weg... En walrussen kunnen daardoor niet meer bij hun voedselgronden komen... en moeten uitwijken naar het land. En dat zien we steeds vaker gebeuren... dat ze op rare plekken in Chukotka in Rusland en in Alaska aan land komen. En daar zijn ze een stuk onveiliger. En uh, worden heel makkelijk verstoord door mensen en vliegtuigen... en ijsberen die op hun jagen. En dan moet je je voorstellen dat walrussen en het water in willen duiken... en daarbij vaak ook hun jongen verpletteren. Dus dit is alweer een illustratie van dat het Noordpoolgebied enorm snel aan het veranderen is... en dat de gevolgen daar nu al heel erg zichtbaar zijn voor het dieren leven. Afgelopen week hadden we het minimale zeeijsoppervlakte in het uh, Noordpoolgebied weer bereikt voor dit jaar... en dat was weer 28% minder dan dat het normaal gesproken zou moeten zijn. Komende vrijdag publiceert het VN Klimaatbureau het vijfde IPCC-rapport. Opmerkelijke uitkomst, de aarde warmt mogelijk toch iets minder snel op dan voorspeld. Reden? Een groot deel van de extra warmte wordt opgeslagen in diepe oceaanlagen. Tot nu toe deden klimatologen de dip af als een natuurlijke variatie. Maar dat lijkt toch niet juist te zijn. Volgens de meeste studies betekent dat wel... dat de opwarming over een aantal jaren weer extra snel zal gaan. Wij praten zo direct over het Noordpoolgebied... met emeritus Laurens Hakkenbord. Goed nieuws. Zeven Nederlandse regionale ziekenhuizen stoppen met het serveren van plofkip. Het gaat onder andere om het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam... en het Haagse ziekenhuis al maakte alle academische en negen andere regionale ziekenhuizen bekend... alleen nog maar kip met het Beter leven keurmerk te serveren. Volgens Wakker Dier krijgt de plofkip veel meer antibiotica... in haar korte leven van zes weken dan Beter Leven-kippen. De actieorganisatie wil dat alle gezondheidsinstituten in Nederland... omschakelen naar beter vlees. Een ontdekking. Wat doen vlinders in het Amazonewoud als ze een zouttekort hebben? Dan drinken ze schildpadtranen. Schildpadden hebben zelf geen tekort aan zout, omdat ze vlees eten. Zout is in het westelijk deel van de Amazone zeldzaam. Omdat het ver van de Atlantische Oceaan ligt... en aan de kant van de Stille Oceaan afgesneden wordt door de Andes. Mineralen die de wind land inwaarts stuurt... worden onderweg door de regen bijna volledig uit de lucht gewassen. Ook bijen doen zich wel eens te goed aan de schildpadtranen. Ara's, die grote uh, papegaai-achtigen, ja, die halen hun zout. Dank je wel, Janine weet alles van papegaaien halen hun zout uit mineralen klei... en apen zijn om die reden niet vies van een hapje modder. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Alexandre Tarot speelde La Talente van de Franse componist François Couperin-Legrand. Veel onderwaternatuur in Nederland is nog niet goed in kaart gebracht. Dat geldt zeker voor grote delen van de Noordzee. Ook voor gebieden die volgens kennis belangrijke natuurwaarden herbergen. En dus worden er jaarlijks onderzoeksschepen naartoe gestuurd. Dit jaar ging het duiken en bergingsschip de commandant Fourcault... naar een gebied ten noorden van Schiermonnikoog. Tegen de grens met het Duitse Noordzeegebied het heet haar Borkumse Stenen. Joost Huizing wachtte de aankomst van het schip af... bij de Nielshaven op Tessel. Hij praat met marinebioloog Oscar Bos van instituut Imares... en met de filmende duikster Claudie Bartelink... van de stichting Duik de Noordzee Schoon. Ja, daar zijn... Emmers vol Borgumse Stenen. Vertel eens, wat is Borgumse Stenen eigenlijk? Nou, Borgumse Stenen is een uh, gebied. Eigenlijk een mooi natuurgebied. Wat bestaat uit uh, grind en stenen. En dat uh, vind jij mooi? Ja, dat vind ik mooi, want daar groeien hele andere beestjes ja, op dan uh, op het zand. Oké. Okay. Het is een beetje ondoorzichtig. Uh, er zitten anemonen op, zeetbokken, mosdiertjes... Maar bij de Noordzee denk je helemaal niet aan stenen. Wij denken altijd hè, dat de Noordzee één grote zandbak is met water erbovenop. Het, het grootste gedeelte is ook zand. Maar er zijn een paar plekken in de Noordzee waar stenen liggen. Dat is eigenlijk uh, overgebleven van de laatste ijstijd. De eindmorenen van de gletsjer. We hebben de Klaverbank, we hebben ja. de Tesselstenen en bijvoorbeeld ook de Borgumsestenen. Daar zijn we nu heen geweest. En een groot deel van het uh, gebied hebben we... Vooral veel wormen aangetroffen, kokerwormen. Dus dat zijn wormen met een soort kokertje waar allemaal schelpen en zand uh, tegen aangeplakt is. Een paar jaar geleden hebben we een, een sidescan sonar survey gedaan. Dat, is een... dat klinkt heel ingewikkeld. Dat, ja, precies. Daarbij ga je met een schip met een, uh, zeg maar een lange kabel met een sonar. Dat is een, een ding wat je achter het schip aansleept bijna over de zeebodem heen. Die stuurt sonar uit en dat reflecteert. En als je dan stenen hebt, dan, dan kun je dat zien op dat sonarbeeld. We dachten dat we toen een heleboel grind gezien hebben, dus daar gingen we naartoe. Maar het lijkt er nu op dat het vooral die wormen met die kokers en die schelpen en die, dat zand erop zijn. Nou, ja, op zich leuke resultaten. Wat gaan jullie nou met deze stenen doen? Mijn collega's die gespecialiseerd zijn in die soorten, die gaan alle soorten identificeren. Eens kijken hoeveel en van welke soorten erop zitten. Waardoor je een soort beschrijving kan geven van die bodemgemeenschap die zich daar bevindt. En zitten er nou ook hele nieuwe dingen in die je niet verwacht had? Nou, vanochtend had iemand een Dodemansduim uh, gezien, dat is wel aardig. Dat is een uh, zachte koraalsoort eigenlijk. Er wordt ook op andere delen van de Noordzee aangetroffen, maar niet zo dicht bij de kust meestal. Hoe ver was dit van de kust dan? Uh, 20, 30 kilometer, zoiets. Ja. Claudie, we kennen jou vooral van Duik de Zee Schoon. Hè? Duik de Noordzee Schoon. Hebben jullie nog wat schoongemaakt? Nee, we hebben nu niks schoongemaakt. Maar we maken niet alleen de wrakken schoon. Dat is wel eigenlijk onze kerntaak wat wij doen op de Noordzee. Maar wij helpen ook mee met onderzoek. Niet zozeer het biologisch onderzoek. Maar we hebben goede fotografen en filmers in ons team zitten. En die hebben ook deze week onderwaterfoto's en films gemaakt. En wat zie je dan? Dan zie je biologen die druk bezig zijn onder water. Dat is een heel grappig gezicht. Ze hadden allemaal een verschillende taak. Dus eentje moest een heel deel van het gebied. We moeten even aan de kant, want... Volgens mij uh, gaat het krat met de Borkumse stenen nou uh, aan boord. Ja. Daar hebben jullie nog maanden onderzoek aan. Ik denk een maandje ongeveer. Ja. Ja. Al die beestjes die op die stenen zitten inventariseren en ja. kijken wat het is. Ja, kijk de grote dingen die haal je als duiken natuurlijk ook wel uit. Een zeester of visje of uh, iets anders groots. Maar je hebt ook allerlei kleine diertjes waar wij geen weet van hebben. En onze taxonomen wel. Daar gaan. het krat met stenen... Claudie, dat Noordzeewater dat is doorgaans een beetje troebel. Je ziet vast niet zoveel. Nee, er waren duiken bij waarbij we helemaal niks zagen. Met één meter zicht en een flinke stroming. Oscar, help maar even met het ophezen. Dus we hebben een paar duiken gemaakt zonder zicht eigenlijk. Met één meter zicht, nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om te fotograferen. Maar we hebben ook hele mooie duiken gemaakt met vier, vijf meter zicht. Met stenen, grind, met heel veel beestjes erop. Maar ook biologen vooral die daar dan aan het werk zijn. Dat is heel leuk om te filmen en om te zien. Is het mooi onder water, de Noordzee? Het is prachtig. Het is echt heel mooi. Ik duik nu twaalf jaar op de Noordzee. In het begin doken we alleen maar op de wrakken. Vanwege ook het cultuurhistorische verhaal erachter. En ik ben me steeds meer gaan interesseren in de beestjes ook uh, op de wrakken. En ja, je ziet ook heel veel gelijkenis he, van stenen en wrakken. Het is alle twee een harde ondergrond. Dus daar leven dezelfde soort uh, beestjes op. Maar ik was heel erg verrast bij de Stenen, Dat je zoveel soorten aantreft stenen die misschien een meter groot zijn. Want er schijnen wel stenen te liggen van een meter of vier, maar die hebben wij niet gevonden. Maar als je al ziet wat er op de kleine stenen en rondom de kleine stenen groeit, is is echt fantastisch om te zien. En dit is geen gebied wat beschermd is extra. Het is gewoon een stukje Noordzee. Ja, ik vermoed dat vissers ze wel vermijden, want dat stenen in je netten is ook niet alles. Dus dat het daardoor uit zichzelf een beetje beschermd wordt. Maar de, ja, de onderzoeksvraag die erachter ligt is eigenlijk of dit gebied... Een onderdeel zou kunnen uitmaken van het Natura 2000 netwerk op zee. Want we hebben een aantal gebieden: de Klaverbank, het Friese Front. En de Dochtersbank. De voordelta richting de kust en de Noordzee kustzone hebben we. Dat zijn Natura 2000 gebieden in wording. Die een beetje beschermd worden. Het zijn nu papieren parken, ja, ja. zeg maar. Het komt ook omdat bijvoorbeeld. We moeten weer op zee. Die beschermingswet nu nog niet op het hele Noordzee gedeelte geldt. Dat moet nog door de Eerste Kamer heen. En dit is een van de gebieden die een paar jaar geleden genoemd is als een mogelijk gebied wat ook interessant is. Dat is we hebben nu uh, gekeken uh, naar wat voor soort natuurwaarden er allemaal zijn. Dat zullen we eerst verder moeten uitwerken, ja. want ik kan er nu geen ja, conclusies ja. aan verbinden. Het moet nog allemaal onderzocht worden wat voor beestjes en plantjes er op die stenen zitten. Maar een eerste indruk? Mijn eerste indruk is dat het rift, het stenige gedeelte, niet zo heel groot is als we van tevoren gedacht hadden. En dat die... Gedeeltes waarvan we dachten dat het ook stenen waren... misschien wel uit die wormen bestonden. Ja. Maar het gedeelte waar wel stenen zijn, dat, dat, dat is inderdaad prachtig begroet. Dat kun je zeker wel een rif noemen, denk ik. Een rif? daar denk je niet aan uh, nee, in dat Nederland, dat... Hè? bij de Noordzee. Nee. Weten we eigenlijk heel weinig van wat er onder water zit? Nou, traditioneel werken al die onderzoekers met apparatuur waarmee ze niet hoeven te duiken. Dus zoals die, die grote happen daarachter. Dat is een, uh, een ding waarmee je in de bodem drukt. Ja. En dan komt er een soort schep onder. En dan het hele stuk bodem hij je weer omhoog. Je neemt gewoon een monster. Je neemt een monster, ja. En dan krijg je volgens mij toch een iets ander beeld dan als je gaat duiken. Want je ziet veel meer... En je ziet het in samenhang. Ja, in zo'n zo boxscore zie je een heel klein stukje in samenhang. Want het is heel grappig als je dat haalt. Dan zie je wel het zeesterretje nog een beetje rondlopen. Alsof er niks aan de hand is. En uh, op een gegeven moment wordt het water eraf gehaald. En, en dan denkt hij, oh, verrek, ik ben boven water. Maar ik heb zo'n vermoeden, vermoeden, als, nou, als ik naar mezelf kijk. Dat als je alleen maar die bodem bemonstert met zo'n hap. Dan vermijd je natuurlijk al de stenen en de wrakken. Want dan, dan gaat je het apparaat kapot. Dat je dan toch een soort uh, vervormd beeld krijgt van hoe het echt is. Ja, want er ik. is eigenlijk veel minder onderzoek gedaan naar hard op wat uh, Oscar zegt. En, uh, nou, je hebt ook een heel team uh, professionele duikers nodig, dat is allemaal niet zo heel makkelijk. We hadden een videotechniek waarmee we een stereocamera naar beneden lieten zakken. Drie-dimensionaal. Ja, dus we, dus we nemen met twee camera's beelden. En omdat je de hoeken tussen die camera's weet, kun je ook elk beestje wat daar loopt precies opmeten. Gewoon op de millimeter nauwkeurig. ...dat 20 of 25 jaar zijn er plannen om gebieden te beschermen. Volgens heel veel natuurorganisaties is dat ook echt nodig. En de ene zegt ja, 25 procent van de Noordzee zou eigenlijk dicht moeten voor visserij... ...of 40 procent zelfs horen we voor dicht voor visserij. Maar de Noordzee is natuurlijk zo druk en zo druk bevist... ...en er zijn natuurlijk grote gebieden met molenparken waar vissers niet kunnen komen. Dus het is heel moeilijk om daar een goede regeling voor te treffen... Persoonlijk denk ik, omdat ik onder water ook veel kijk en toch al een aantal jaren duik. Voor mij mag die bescherming wel wat sneller en wat doortastender. Want ik ben inmiddels op de Doggersbank geweest, de Klaverbank geweest. We hebben er denk ik heel veel over gepubliceerd. Ik denk dat dat gebieden zijn die heel erg de moeite waard zijn om te beschermen. Het schip uh, wordt helemaal leeg gemaakt. Ja, we zien echt hele grote trucks aankomen en pallets die de boel... Uh, we hebben ook heel veel reserveonderdelen bij ons. Wat je hier allemaal ziet alleen maar reserve. ja want als je op stenen gaat monsteren dan loopt natuurlijk het risico dat dingen stuk gaan het is tien uur varen naar het gebied dus je wil ook niet dat je weer terug moet dan ben je de hele dag kwijt dus gelukkig is er niet veel misgegaan vandaar al deze is helemaal niks misgegaan nee dankjewel ja, en een eerste inventarisatie heeft al aan het licht gebracht dat er op die stenen dus op die meegenomen monsters bijzondere soorten voorkomen. Van enkele wordt vermoed dat ze nieuw zijn voor Nederland, maar daar zijn de biologen in het lab nog wel een tijdje zoet mee. Als een bewerking van een serenade van Beethoven. Marcia de Mars, om precies te zijn, uit de serenade Opers 8. En de bewerking is gedaan door de bohemse componist Matiega. Met veel machtsvertoon legde Rusland de afgelopen dagen actieschip... de Arctic Sunrise van Greenpeace aan de ketting. Het speelt allemaal bij het eiland Nova Zembla in het Noordpoolgebied... De milieubeweging had eerder een boorplatform van Gazprom bezet om oliewinning te voorkomen. Uh, dat schip, daar hebben we al een paar dagen niks meer van gehoord. Dat wordt waarschijnlijk door uh, de Russische overheid uh, naar Moermans gesleept, maar um, nou, er is even geen contact. Um, aan tafel Noordpool-expert Laurens Hakkebord. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij houdt zich al meer dan 35 jaar bezig met de strijd om de Pool... en ging een paar maanden geleden met de emeritaat... als hoogleraar arctische Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, ja, dat schip geënterd. Uh, Greenpeace-actievoerders onder schot gehouden. Een grimmige, grimmige situatie. Uh, wat zegt dit... Nou ja, dit geeft aan uh, wat voor een belang Rusland uh, aan die oliewinning uh, hecht. En dat is enorm. Dus uh, Rusland ziet dit, uh, ik, ik las een stukje in uh, een buitenlands, uh, tijdschrift over het commentaar van uh, iemand van het ministerie. En uh, die ziet het als piraterij. Ja. Zij, zij, zij zien wat, wat, wat Greenpeace daar doet als piraterij? Ja, ja. ja. en dat, uh, nou ja, dat, dat kan verre, uh, verre gevolgen hebben voor de mensen van Greenpeace zelf. Ja, Wat betreft vervolging ook. Ja. Er ja. staat dus maximaal 15 jaar op. Ja. U, um, u zegt gro grote belangen, de oliewinning. Wat, wat zit daar nog meer uh, in, de, in, in de grond, onder nou, de zeebodem? Is, in de, in de Barentszee is het vooral gaswinning. En uh, met name die gaswinning, daar gaat Gazprom ook over. En dit ja. platform was ook bedoeld voor, gas, voor, voor gaswinning. Um, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk voor Rusland heel van heel erg veel belang. Mm -hmm. Daarnaast is de oliewinning, en daar had Greenpeace er eerder al tegen geprotesteerd, van Rosneft. Rosneft doet dat samen met ExxonMobil. Um, daar zijn onderzoeksschepen en uh, ja, men, uh, men heeft daar grote verwachtingen van. Dat moet allemaal nog maar aangetoond worden, maar uh, geologisch gezien is daar alle reden voor... En uh, ja, er zijn heel veel uh, uh, uh, activiteiten daar in, uh, in dat gebied. En het, wat, wat het, ik het goede van deze actie van Greenpeace vind het heel stoer... Hoor. En, uh, dat ze dit gedaan hebben. Want ja, tot, tot nu toe uh, komt, is, is die Russische olie- en gaswinning... Uh, eigenlijk helemaal niet in het nieuws geweest. En het voordeel van Greenpeace is nu... dat ze wereldnieuws ervan gemaakt hebben. En ja. het feit dat de Russen hun... Hebben, uh, het schip hebben geënterd en opgebracht hebben naar Moermas. dat versterkt dat nog een betekent keer. Dat betekent wel dat ja. er heel veel speelt. Ja. ja, er speelt heel veel, maar het, het wordt hiermee ook wereldnieuws. Ja. En dat, dat, uh, dat het, krijgt dus heel veel aandacht. Dat nu. het nu zo bereikbaar is, die, die gebieden, om olie en gas te winnen... Uh, dat, dat komt door de grote smelt toch? Ja, dat, uh, dat heeft daar wel mee te maken. Uh, met name de Karazee, uh, dat is de zee ten oosten van Novo Zembla. -en en uh, daar wordt olie geboord. Uh, die is veel bereikbaarder geworden. Denk maar even aan Barents. Die is dan met schip nog midden in het ijs gekomen. <laughs> nou, en uh, tegenwoordig is het, nou, uh, blij, is he? het gewoon ijsvrij. <laughs> ja, daar uh, ook toen, naar toen wij er waren ja. in 1992, ja. was er helemaal geen ijs te zien in de hele Karenzee. Terwijl we op hetzelfde moment waren als Willem Barents. En uh, hij is dus in het ijs blijven zitten. Ja. Maar over die ijsmelding, ja. we, uh, we hoorden het Wild Natuurfonds. We hadden het over de walrussen. en Die, ja. en die zijn op, op ja. trek. En dat komt door de grote ijsmelding. En nu zat een beetje te knikken van nou dat. dat, dat Nee, hoofdschudden, juist. Ja, schudden. ja, schudden, ja. ja. ja. Het, het, ligt, het ligt anders of genuanceerd Nee, als je de trend ziet, dan is de trend wel uh, meer afsmeld. Vanaf 1979 is er uh, heel veel ijs afgesmolden. En uh, uh, 2012 was een altijd minimum. Hè. Toen was er 50% minder ijs dan uh, in 1979. Maar in 2013, en daarom schudde ik, in september 2013, dat dus nu dus... Ja. is er 1 miljoen vierkante kilometer meer ijs. Dus dat geeft aan dat ja. het dus enorm fluctueert. En dat ja, maakt al denken, deze uitspraken ook zo denken, lastig. Al, wij denken altijd inderdaad dat het een soort geleidelijke smelt ja. is. Als een soort ja. ijsblokje wat langzaam kleiner wordt. Maar zo, ja, werkt, maar, het dus maar nou zo werkt het dus niet. De, de meteorologische omstandigheden zijn heel erg belangrijk... En uh, ja, dat uh, afsmelden van dat zeeijs, dat, uh, dat wisselt. En dat maakt het juist ook zo risicovol. Hè? Ook die nieuwe vaarroutes... Uh... Seyan, detail is dat de noordwestelijke doorvaartroute dit jaar dus gesloten blijft. Uh, met ijs. Deze zomer. Dus die kon, ja, zomer, ja. dus die kon niet gebruikt worden. De noordoostelijke doorvaartroute wel. Maar dat maakt het dus ook zo risicovol. Je, het is heel lastig in te schatten hoeveel ijs er zal zijn in, in de zomer. en ja, Dat maakt ook dat de verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld hun uh, premie behoorlijk omhoog geschroefd hebben voor schepen die er langs varen. Is het een verrassing ook voor u dat dat, dat, dat, af, of dat, dat, dat dus fluctueert en ja. dat het ijs nog niet helemaal weg is. Want jaren geleden werd er gezegd: ja. Nou, in de zomer kunnen we, uh, kunnen we gewoon langs Rusland varen. Ja, ja. En uh, ja. kunnen nou, we zo naar Europa. Ook. Dat kan ook, alleen het kan niet zonder assistentie van ijsbrekers. En, uh... Uh, het is voor mij ook een verrassing geweest, want uh, ik had eigenlijk uh, al verwacht dat in 2015 die beide vaarroutes in september, in ieder geval augustus, september, uh, goed bevaarbaar zouden zijn. Ja, maar dat, dat het blijkt het... dus niet zo te zijn. Nee. Dat het niet meer uh, gokken zou zijn of die open ja. of dicht zou nee, zijn? Precies. Nee, precies. En wat nee. zou een, een, want die, die, een volledig ijsvrije Noordpool, wat zou dat voor gevolgen hebben voor de natuur? Oh, dat zou enorme gevolgen hebben, want uh, dan ga je allerlei feedbackprocessen krijgen die, uh, die een rol spelen. Wat ah, dat? Uh, nou, uh, als dat ijs afsmelt, dan betekent dat dat uh, er meer instraling is van, uh, van, van zonlicht bijvoorbeeld en van energie. En dat betekent dat de oceaan verder gaat opwarmen. Ja, nee. Omdat wa wa water die energie meer vasthoudt. De, de zon schijnt ja, op het water. Ja, water houdt het meer ja. vast. En uh, bovendien is er dan niet dat grote witte oppervlakte die het terugkaatst. De zonnestraling ja. terugkaatst. De albedo, hè, noemen we dat. Ja. Nou, dat dus het effect uh, dat versterkt zich. Ja, het ja. zal het zeker versterken dan. En uh, nou ja, bovendien zijn er een groot aantal dieren zijn afhankelijk van de rand van het pakijs. Uh, het werd zo net al even genoemd met de walrussen. Maar ook de ijsbeer. En uh, als die rand van het ijsbeer, van dat ijs, van het zeeijs, steeds verder naar het noorden toe opschuift... omdat het steeds verder afsmelt... Ja, dan betekent dat de afstand tussen de voedselgebieden van veel dieren... en hun reproductiegebieden veel groter begint te worden... Nou, uh, dat uh, kan op een gegeven moment ook te groot worden. Voor kleine alkjes bijvoorbeeld, hè, die helemaal afhankelijk zijn... van de voedselconcentraties langs de rand van het pakijs. Uh, als die hun voedselgebieden niet meer kunnen bereiken... Ja, dan, uh, ja. dan sterven ze uit. Wat betekent, wat betekent het voor kleiner? Wij, wij kennen natuurlijk de, de, de Noordpool. En u noemt die grote dieren walrus, ijsberen hmm. en en, en, en wat er Dat is, is allemaal prachtig en verschrikkelijk als dat zou verdwijnen. Maar het kleine grut, het plankton en kril... Ja, die, en, en, want dat, nou, dat, daar is de Noordpool ook heel belangrijk Ja, Dat, is, dat is een heel belangrijk punt. Uh, zodra het ijs afsmelt, krijg je een verhoogde lichtintensiteit... Die verhoogde lichtintensiteit die zorgt voor meer fytoplankton. Je krijgt een fytoplanktonbloem, bloem, zoals ze dat noemen. En het zooplankton leeft weer van het fytoplankton. Dus na de fytoplanktonbloem bloem krijg je een zooplankton bloem. Mm -hmm. Dat, is dat voedsel. betekent klinkt, klinkt dus dat er ja. ontzettend veel voedsel is. Ja. En die hoeveelheid voedsel zal alleen maar toenemen. Alleen de plekken waar dat voedsel, voedsel is... dat zal verder naar het noorden toe opschuiven. En dan zal de afstand van land tot die voedselgebieden zal groter worden. En dus lastig bereikbaar. En lastig bereikbaar. Ja. Maar in eerste instantie... Uh, krijgen je natuurlijk een, een enorme toename van het zoudenplankton. Dus van het voedsel in de zee. En daar leven toch inderdaad alle zeedieren ja. ook van? En ja. zeezoogdieren ook? Er zullen ook zeker en, er, dieren ervan profiteren. Dus uh, walvissen ook? Uh, walvissen, en, en, uh, de Groenlandse walvis bijvoorbeeld. Uh, die de laatste tijd toch in aantal toeneemt. Dat is een verhuigend uh, uh, uh, uh, uh, uh, gegeven. He, en uh, die, die Groenlandse walvis die zal uh, op meer plekken weer te zien zijn. En je bent net terug uit Groenland, meer... toch? Ja, ik kom ja. net uit Groenland. En uh, ja, ook daar zie je dat, uh, dat, dat er weer meer walvissen te zien zijn in die gebieden. En Groenlandse walvis was net weg toen wij waren, want die trekt die van, van West-Groenland uh, naar uh, Pont Inlet uh, in Canada. Dus die hebben we net gemist, maar er waren wel veel meer bultruggen. En wat, wat, wat doet u dat? Nou, ik vind het geweldig. Ik vind het alle keren weer geweldig om een walvis te zien. Nou. Dus uh, iedere walvis is dan meegenomen. Dat, uh, ja, dan ben je echt even verbaasd als je weer zo'n beest ziet. Ja. En wat heeft u daar gezien van de gevolgen van klimaatverandering in Groenland? Nou, wat, wat je in, het gaat echt om West-Groenland. Uh, Oost-Groenland is een heel ander verhaal. Maar in West-Groenland zie je dus dat, uh, uh, dat er heel weinig ijs nog is. Uh, dat de gletsjers snel versneld afsmelten dat er heel veel ijsbergen zijn in de bay, de Disco Bay, met name de Jacob Dat is de hele grote gletsjer, de snelstromende gletsjer van Noordelijk Halfrond. Dat die steeds meer ijsbergen uitbraakt als het ware. Ja. En die ijsbergen die worden dan afgevoerd door de stroming, door de zeestromingen, naar het zuiden, naar, tot aan uh, Newfoundland. Om daar te smelten en, dan? Ja, ja. en uh, nou ja, dat zie je dus in, in verhoogde mate. Dus je ziet ook daar een vergroening optreden van het Poolgebied. En dat zien we eigenlijk overal, dat zien we op Spitsbergen ook. Een, ja. een steeds verdergaande vergroening en een steeds verder afsmeltende uh, gletsjers. En wat vindt u nou, nou de kwalijkste gevolgen van? Nou, de kwaligste gevolgen uh, zijn dat, dat, dat de hele vegetatie... Dat die, of de hele uh, uh, levende wereld, dat die verandert. Uh, en uh, op zich kun je ook nog zeggen... Van, nou ja, dat, dat, is op zich, dat is geen probleem, het wordt alleen maar rijker... Hè? Uh, maar je ziet dus dat met name de kwetsbare soorten en de kwetsbare vegetaties, zoals de toendere vegetatie, dat die steeds minder beginnen te worden. Ja. Ja. En dus de bereikbaarheid voor de mens. De, ja. de, we kunnen het er makkelijk ervaren. De CO2-uitstoot, maar ja. ook de, ja. het boren. Ja, ja maar denk niet dat de risico's minder zijn. Hè? Want wat ik net ook al zei, het wisselt dus per seizoen. Of per jaar eigenlijk. Ja. Het is zo gek, want het lijkt alsof die, die Noordpool en die grondstoffen, en je krijgt nu dus steeds meer commerciële scheepvaart, daar alsof dat nu pas in de belangstelling staat. Maar dat, dat, dat is toch al eeuwig sprake van, lijkt mij. Oh ja, maar ik geef ook al heel lang interviews... over de situatie in het Poolgebied. Ja. Al wel tien jaar. En uh, aanvankelijk ja, was er wat minder belangstelling voor. Maar je ziet dus nu dat... Dat, dat mensen daadwerkelijk zien dat multinationals naar het noorden toe gaan... en daar uh, proberen uh, olie en gas te boren. Ja. Ja. En dat daadwerkelijk schepen, zoals de Yangtze, uh, het, Russische, of het uh, Chinese die containerschip dat net in Rotterdam, net in Rotterdam ja. aangekomen is... dat er nu werkelijk schepen via die routes gaan varen. Ja. Ja. En ja, dat is iets wat we uh, toch een groot aantal jaren geleden... al voorspelden dat dat zou gaan gebeuren. Ja. Wat, wat is de rol van Nederland daarin? Of wat zou die moeten zijn... Um, de rol van Nederland is dat het Nederlands bedrijfsleven uh, sowieso in, in die gebieden actief is. Ja. Uh, van Oort, uh, uh, ja, al die grote bagra's die zijn er actief. Um, en uh, Shell is actief. Toch ook gedeeltelijk een Nederlands bedrijf. Ja. Ja, ja. Dus ja. er valt veel te halen. En uh, ja, de Nederlandse overheid zou eens moeten nadenken over uh, of die bedrijven uh, dat. Um, uh, op een verantwoorde wijze ja. doen. Maar zouden we ook niet moeten letten overheid, Greenpeace, Wereldnatuurfonds op het beschermen van dat gebied. Het nou, aanwijzen ik... van beschermde. Ja. Ook, ook daar hebben we het komen. in het verleden alles over gehad. Ja. Ik ben een groot voorstander en ik ben alleen maar een groter voorstander geworden... van een uh, verdrag, uh, uh, een Arktisch verdrag. Hè, een beetje analoog aan het Antarktisch verdrag. Ja. Ik denk dat we nu de zaken gewoon goed moeten regelen. Dat er natuurbeschermingsgebieden aangewezen moeten worden. Ge exploitatie gaat toch gebeuren. Ja. Ja. Maar geef dan gebieden aan die waar wij je absoluut... Uh, of die je absoluut veilig wilt stellen voor ja. de... Nou ja, mondiale gemeenschap. Dus eigenlijk zou de bescherming en de druk op het, het. het beschermen van het gebied. hand in hand moeten gaan met de snelheid waarop het gebied nu geëxploiteerd wordt? Ja, het, het moet sneller gaan. Ja, moet we sneller moeten gaan. anticiperen op ja. wat er gaat gebeuren. Overheden van de kuststaten, de vijf kuststaten. rondom die Arktische Oceaan. die anticiperen ook al. Hè. Die proberen nu delen van die internationale oceaan te claimen. Nou, wij zouden als, als natuurbeschermingsminnende uh, landen. zouden we daar. Ja. Uh, dus ja toch snel wat uh, nog op moeten reageren. Ja. En sneller moeten uh, handelen. Met, uh, handelen ja. Ja. Ja. Heel vriendelijk bedankt. Laurens Hakkenbord, ja. oud-directeur van het Arktisch Centrum... en hoogleraar, emeritus hoogleraar Arktische Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank u. De natuurkalender. De dingen van deze week. Ja, nog even snel terug naar onze venolijn. Geen ijsbergen, denk ik. Maar wat is er wel gemeld deze week nog? Dieneke Smink in Havelte... Op een zonnige ochtend, afgelopen donderdag, bezoekt een zwarte slak ons. Plotseling trekt hij een dik zilverwit spoor, wat even plotseling weer ophoudt. Dan schuift hij naar een brede voeg tussen twee klinkers, gaat erin liggen en sterft. Binnen een paar minuten was de slak als een oud zwart vetertje wat er al jaren lag. Ja, ik zou ook wel eens walvissen willen gaan kijken in Groenland. Maar dat is ons helaas niet gegeven. Toch gaan we wel op locatie volgende week. Ook heel erg ver en heel erg leuk. Maar dan uh, vanaf een bijzondere locatie, namelijk Terschelling. Want daar vindt van donderdag tot en met zondag... voor de vierde keer het Springtijfestival plaats. Een bijeenkomst van iedereen die met duurzaamheid te maken heeft... onder leiding van milieuguru Wouter van Dieren. Hij is de oprichter van onder andere Milieudefensie en de Club van Rome. Wat staat er op dat Springtijfestival te gebeuren? Wouter van Dieren vertelt. Eind september komen 350 mensen bij elkaar op de Schelling. Voor een ervaring. Dat wil zeggen, drie dagen in de natuur, in een oude betoningsloods. praten we met deskundigen, betrokkenen, NGO's, bedrijfsleven, overheden. over de toekomst van de duurzaamheid. In een hele intensieve setting. Lijkt een beetje op het Oerolfestival. Maar heel anders, want dit, dit klinkt stukken saaier. Het Urol Festival is, is, is theater. Springtij is ook theater. Dat wil zeggen, we hebben een bergreden op een duin. We hebben een strandreden. We hebben kampvuren. En we hebben buitengewoon interessante, boeiende debatten. Uitdagingen. En de meeste mensen komen er vandaan alsof ze op schoolreisje zijn geweest. En waar gaat het dan over? Wat Om, is het thema? Het thema is duurzaamheid. Dat wil zeggen, we hebben de hoofdrolspelers op het gebied van klimaat. Niet alleen uit Nederland, maar uit de hele wereld op het gebied van duurzame energie. Nieuwe businessmodellen, want met de oude economie los je dit allemaal niet op. Dus de thema's zijn allemaal die thema's die niet in de Troonrede zijn behandeld. Als je naar de troonrijden kijkt, en de miljoenennota... daar is weinig begrip voor de omstandigheid... dat het bedrijfsleven voor ongelooflijke uitdagingen staat. De oude economie gaat de crisis niet oplossen. Niet die van het klimaat, niet van de economie, niet van de energie. De nieuwe economie ziet er heel anders uit. De belastingverhoudingen gaan veranderen. De quotering van CO2-rechten gaat veranderen. Businessmodellen, hoe bedrijven hun winsten moeten maken... gaat allemaal veranderen. En dat is overal in de wereld aan de gang. Je treft het niet hier in de Haagse Stolp. Kortom, het Springtijfestival... dat is geen bijeenkomst van mensen die iets leuks doen... met bijvoorbeeld windmolentjes. Maar dit gaat iedereen aan... Uh, er komen leuke demonstraties van nieuwe uh, producten, nieuwe innovaties. En daar zijn kleine, leuke windmolentjes bij van een heel nieuw concept. Toch wel? Ja. ja, er zijn zulke geniale mensen in de wereld... die met zulke fantastische oplossingen komen. En die laten we zien. En dan laten we zien wat innovatie betekent, wat vernieuwing betekent. En hoe je uit die crisis kunt komen met nieuwe technologie... en met genialiteit en met koplopers. Denk jij over de week... Zondagochtend vroegen Vogels live vanaf het Springtijfestival op de Schelling de oplossing voor de crisis kan te klaar te hebben liggen? We hebben zogenaamde kompasgroepen, dat wil zeggen uh, gedurende de hele Springtijfeestelijkheden en debatten, wat dan ook, zijn er een paar mensen die rondlopen en alle nieuwe ideeën oppikken en daaruit een kompas formuleren, dus de richting voor de toekomst. En dat uh, wordt zondagochtend op vogels bekendgemaakt. Volgende week zitten we dus met Wouter van Dieren op Terschelling. Um, nu op onze website een zeer onderhoudend filmpje over egels. Het is het Egelweekend. En op vroegevogels.wara.nl vind je een video over hoe je egels kunt helpen... bij de voorbereiding op hun winterslaap. In Vroegevolgs TV komende dinsdag een special over de Oostvaardersplassen. Natuurlijk ook naar aanleiding van de grote filmpremiere morgen. Wij gaan in op de rol die de mens speelt in de Oostvaardersplassen. Want als je hier nauwelijks mensen in die film... ze hebben zeker... Ik een dikke vinger in de pap. Dat is dinsdag 10 voor 8 bij de Varen op Nederland 2. Tot volgende week. We willen een land in de sterkeren de schwächeren helfen. Ik wil in een land leven waar niet de vraag aansteekt: waar kom je heer, maar waar wil je du heen? Duitsland kiest.